2 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Assen is de afgelopen avond brand ontstaan op een stuk hei... bij het Titische een militair oefenterrein. De brandweer gebruikte met watergevulde giertanks bij het blussen. Het vuur was rond middernacht onder controle. Gisteren woedde ook brand in het Limburgse natuurgebied De Mijnweg bij Roermond. De brandweer was daar tot laat in de avond nog bezig met nablussen.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 Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Vrijdag hebben ze in de Amsterdamse grachten weer een lichaam gevonden. De derde in twee maanden. Ja, dronken mannen, die pissen graag in het water, want het klettert zo lekker... Maar dan vallen ze er dus vaak wel in en dan verzuipen ze. Maar ze doen het ook graag tegen mijn deur in mijn portiek, gaat verdammen. Vooral nou weer met die paasdrukte de een naar de ander. En een tijdje geleden had ik er iets op gevonden. Had ik er zo'n stekelplant neergezet, Rosa Rosa rucosa. Ik denk, dan blijven ze dan wel weg. Totdat ik op een avond in een vreselijk hoor janken buiten. Dat leek wel een hond, maar het was een man. Die stond op en neer te springen met zijn hand op zijn kruis. En daarna belde hij niet bij mij aan. Dus ik doe open en ik zeg, wat moet u? Hij zegt, mevrouw, heb u misschien een pincet voor mij? Ja, zijn hele gemacht zat vol van die plant. Ik zeg, ga daar dan ook niet plassen. Affen, het was wel een nette man en ik had wel met hem te doen. Dus ik zeg, nou, kom maar boven. Een vol uur is hij bezig geweest op het toilet met die stekels. En daarna hartelijk dank, mevrouw. Ja, allemaal leuk en aardig, maar de volgende dag heb ik wel een bord neergezet. Geeft uw zwager hier geen hand, want dit is een stekelplant. Maar even, ze doen het nog steeds. Dan gaan ze weer een eind van die plant afstaan, dus dan zit je toch nog in de urine. Ja, sorry dat het in deze paasnacht weer over je moet gaan... maar ja, het kwam op mijn pad. Ik wens u desalniettemin toch nog een hele fijne verdere paasvoortzetting. Doei, doei! Ja, ja, ja, ja, ja. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op groentevrouw.com voor uw nachtelijk potje goede zin. Maar luister eer, eh, eerst en vooral naar mijn gasten van vannacht. Dat is Lola Kaid. Het is een nieuwe band, nieuwe plaat, getiteld Light. En ik citeer maar eventjes van jullie site wat de pers daar zo al over te zeggen heeft. Het parool. Het bubbelt, spettert en is dynamisch. Een aanwinst voor de nederpop. Oor. Een van de leukste platen die je dit jaar zult horen. De volkskrant. De liedjes beklijven. De plaat is meeslepend. Ja, dit is gewoon heel goed uitgewerkte electropop van Nederlandse makelij. En drie voor twaalf, album van de week. Jeugdig enthousiasme druipt, druipt af van de buurtplaat Lights. En de NRC, mooi is vooral dat Lola Kite nummers met allure schrijft. En dan nog even The Guardian. This Amsterdam Indie Quartet are fresh, fisky and dancefloor flammable. Nou, nog eentje dan. Musicforum.nl Simpelweg een pareltje dus. Ja, <laughs> toen was het stil. Nou ja, mag ik u voorstellen, Kees Groenteman, Jasper Verhulst en uh, Bram Vervaat. Welkom hier. heel leuk dat jullie hier zijn. Uh, Dankjewel. Je, waren we wel iets, uh, iets vitaals vergeten, geloof ik? Ja, een Casio. Het <laughs> is een beetje waar ons hele bestaan om uh, draait, de ja. Casio. Ja. Maar die ligt nog eenzaam op de grond uh, bij Jasper Thijs. Maar, en ik had je al gemeld, we hebben een vleugel, maar daar heb je niks aan. Hè? Want dat hebben nou, jullie dus wel. Nu dus wel. Ja. Dus dat wordt een wereldpremiere. Precies, ja. uh, Kees op de vleugel met Lola Kite, De elektropop op een vleugel. En, uh, en voor de rest, uh, jij ja, improviseert je. Was je je drumstel vergeten? Want hoe, waar komt die stoel opeens vandaan? Uh, Kees die drumt op een stoel vanavond. Oh ja, ja, dat, dat hadden dat we al bedacht, We er. hebben sowieso geen drummer. Nooit nee, nee, nee, weet ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar goed. We ja. dachten, we vinden wel iets waar we op kunnen slaan. En dat hebben we gevonden in een prachtige rode foto hier uit de AKN en Ik niet dat de mensen boos uh, nee, nee. zijn. Zit dus het stof er ook eens goed uit. Ja, precies. Dus ik zou zeggen, hier, laat maar... Ja. Uh, want er is hier... Ik moet even de microfoon pakken. Het ziet er hier niet uit. Het is één draadjesgedoe hier. Ontzettend veel snoeren, microfoons. En ik moet echt mijn koptelefoon ophalen, wil ik het goed horen. Wat ga je het eerste nummertje gaan doen? Oh, Dat is dat die eerste single waar ik uh, gelijk zo verkikkend op deze band door werd, Lola Kite. young Different story, yeah. Kijk, wij doen ook uh, wat applaus en een doosje. Blijf maar even zitten, jongens, want ik ga nou even vertellen wat er in de rest van het programma komt en dan, en dan mogen jullie gelijk weer door. Uh, ik ga, ik zag uh, drie films deze week. Twee uit Schotland. Twee uit Schotland ja, en, en, en Engeland. Nee, één uit Schotland en één uit Engeland. Het speelde allebei in de jaren 70 van de vorige eeuw. Beide gingen over opgroeiende kids. Hè? De ene film, een bijzonder vreemd science-fiction-verhaal. Gebaseerd op de roman Never Let Me Go... van de Japans-Britse schrijver Kazuo Ishiguro. het is trouwens ook de man die uh, The Remains of the Day uh, schreef. Dat is ook verfilmd. Goed, gaat over gekloonde kids... Voor donordoeleinden, nou, ik geloof er gereed van. Maar de film doet het internationaal uitstekend. Aan de film Net, Non-Educated Delinquents, ligt de harde werkelijkheid van de jeugd van de Schotse acteur, regisseur Peter Mullen te grondslag. Nou ja, stel jonge, Schotse honden speelt echt met hart en ziel zijn eigen leven na, in feite. En ze doen dat echt fantastisch. Vooral hoofdrolspeler Conor McCann, 17. Ze film over geweld, over loyaliteit, ambitie. Ik vond hem erg goed. Nou, tot slot over naar Los Angeles. Dat is een puikenverfilming van een. Echt een puikentriller. Van een van mijn favoriete schrijvers in dat genre. Michael Connolly. De Lincoln Lawyer. Nou, het zit gewoon goed in elkaar. Je mag je kopper ook bij gebruiken. Wordt op alle fronten goed geacteerd. Met ook nog een extra pluim voor Matthew McConaughey. Die de Wheeler-Dealer-advocaat Mickey Heller speelt. Goed, Theater Bellevue. Ik heb een fantastische lunchpauzevoorstelling gezien. Oemi. En ik vind hem ook belangrijk, want het is echt iets. Dat moeten heel veel mensen zien. Het is het verhaal van de acteur eh, Nazardine Nazardin, eh, Jar en zijn moeder. En eh, Maria Goos heeft het opgetekend uit de mond van die Nazardine... En, eh, eh, en uit de mond van zijn moeder, Habiba. Ze is ook bezoek op geweest in hun paleis in Marokko. Ja, een paleis, maar dat is dan wel een wijk... Eh, als een begraafplaats van verloren illusies, maar goed... Het is prachtig om dat persoonlijke verhaal te horen over Nazardines dilemma's als tweede generatie Marokkaan. En over het leven van de, uh, en, en de gevoelens van zijn moeder als eerste generatie Marokkaanse. Het zijn verhalen die, die persoonlijk zijn, maar toch kunnen staan voor dat wat, uh, ja, wat velen overkomen is toen ze hierheen kwamen. Nou, verhalen die je te weinig hoort. Gaat dat zien of hou in de gaten wanneer het weer eens opduikt, hè, want ik geloof dat ze klaar zijn. Holy moly, ik heb toch zoiets moois voor u. En dan bedoel ik eh, de vertaling van Hans Boland van de roman in verse... Yevgeny Onigin van de grootste Russische dichter aller tijden... Alexander Pushkin. Oh, hoe die man dat vertaald heeft, dat is echt waanzinnig. Ik, ik, ik, heb, ik zit zoveel te, te kletsen. Ik, oh ja, ik heb ook nog een paar fijne wc-boeken voor u. En tot slot de website, www.anlinevanlieer... Uh, daar kan je alles podcasten en terugluisteren en lezen en weet ik veel... En u kunt ook mailen naar hetgoedeleven.karo.nl uh, Kees met een Z die staat eventjes te kletsen met Nico, uh, de technicus. Maar op zich mag hij nu een, een nummer gaan spelen. Dan, nou, hij is even weg, dus ze we kunnen helemaal niet gaan spelen. Nou, zal ik dan nog iets meer vertellen over uh, Alexander Pushkin? geboren 1799, en schreef eh, die, die, die roman in verse, want dat is het, eh, van tussen 1823 en 1831. En in 1837 stierf hij door een duelkogel. Dat was een hele charmante losbol, die, de, die, die, die, die, die Pushkin. En dat dichterna, nou, dat kwam gewoon aanwaaien, zo lijkt dat. is dus mooi en lyrisch. ben je klaar? Misschien schiet op, je moet spelen. Wat is er? Of is er een probleempje? Ja, ja, ja. Vandaar. Maar ah. Nee, zeg maar wat het probleempje is. Dat geeft niks. This is live, people. Wat? Uh -huh. Ja, ik hoop dat de luisteraars wat ruis voor die willen nemen. Kan je wat spelen? Oh ja, ik hoor wat ruis. Ja, nou ja, schrijf het. Dat schrijf ik niet. Oké. Okay. Luister, nou hè? Ja. Uh -huh. Oké. Okay. Alright. We gaan het gewoon doen. Oké. Okay. Welk nummer? Is de fair. Is dat nieuw? Is dat niet op de plaats? Nee! Kom oh! Ah. Oké! Okay. I was afraid to be captured alive To be forced with a knife in the morning I was so scared Do it anymore. So I think it Het was heel. Ja, ik lap, sorry. Dat is een heel mooi liedje. En het werd inderdaad af en toe een beetje gestoord. Maar dat is, uh, maakt het heel speciaal. Weet je welk snoertje het is? Dit komt uit het Baskanaal. Ja. Kom, kom maar lekker zitten hier het live, even. Huh? Het is live, mensen. Het is live, mensen. Het is allemaal live, kan allemaal gebeuren. Ik ga even jullie doopsin lichten. Ik heb uh, tig verhalen gelezen op internet over die eerste plaat en Vlieland... en Excelsior Recordings. en... Sint pop en uh, jaren 60 sound met instrumenten uit de jaren 80. Maar ik dacht, uh, uh, Kees Groenteman, jij eerst maar even. He, die, die, die Kees met een zet is dat een grapje van jezelf. Ja, of van je ouders. Nee, nee het is van een grapje van mezelf, <laughs> denk ik. En die achternaam, ik dacht, ja, dat, kan, dat zal toch wel familie zijn. En inderdaad hoor, een neefje van. En viel je het heel erg, ik heb het even opgezocht, want uh, uh, dat was jij dus, hè, Back in de 90s. Back in de mm -hmm. 90s, ja. 1992. Lang geleden. Hoe oud was je toen? Heel jong, ik weet niet meer precies. Nou ja, goed. Ik, eh, eh, ik heb het toen live op de tv gezien. Ik, eh, ik was een enorme Paul, uh, Paul de Leeuw-fan. Ja. bijzonder geestig. Nou ja, voor mij was het vanmiddag een, een ontdekking, een herontdekking. En ik heb het dus eventjes op internet gekeken. Ik moest ja. weer zo lachen. Vind je het heel erg als ik net Lees, een stukje Nee, helemaal niet. Helemaal nou, niet. Ga je gang. Nou, goed. Ik ben het ook gewend hoor. Is het in elk programma, laat het eens niet horen? Nou, nah, niet in elk. Nou goed, maar ik doe het gewoon... I, maar je bent dit... niet de eerste. Nou, maar het ben... is niet erg. Goed, ik laat een heel klein stukje horen. We gaan twintig jaar terug, bijna twintig jaar terug in de tijd. Jij was een knulletje met een mooie dos krullen. Zo'n staartje in je nek je hebt een groot, smakeloos, oud roze kostuumpje aan. Ja. En uh, jij zingt Gordon en Paul toe. Ik heb het niet vals. Nee. Dat is mooi ook. Dan ging het ook niet om, natuurlijk? Nee, het niet. Oké. Het is wel een beetje. Wat heeft het? Het is niet helemaal niet goed. Nee, echt, ik vind het gewoon. Het is ontzettend vals gewoon. Ja, hoe je luistert, Kees, je schrijft een brief naar mij. Ik bedoel, en ik heb al die spelfouten heb ik al voor goed gerekend. Het is niks. En dan zeg je zo tegen mij: dat je kunt zingen. Ik kunt helemaal niet zingen, man. Doe, als ik je vader was, ik zou nog meer tanden uit die bek geslagen hebben. Echt? Oh, ja, moet het wel veel plek. Ik heb het gek hoort, tanden, nee. nee. Doe, ik zou me echt doodschamen voor hem. Ik zou hem echt, als ik jouw vader was, zou ik me echt doodschamen voor je. Echt waar? Met, gewoon, je moet jezelf zien zitten, man. Je bent echt een loser, ben je? Je bent wel een loser. Ja. Was je was acht of zo? Ja, ja. Echt, met ja. gewoon een, een misselijk makend kind, ben je? Ja. God, de god. Je geeft zo'n kind één kans. En dat benut je nog. Andere kinderen zouden jaloers op jou zijn, jongen. Ja, dan haalt hij nog niet. Die heeft de meeste. Dat kost klauwen met geld, hoor, je ja. ouders. Ja. Hoe dat domme oh. haar ook op die kop van je ja. zit. is niks. Je bent echt een losertje mee hoor. Ja. Oh, nee. God, godde, god. De god. Ja, zo is wel. Stomme nog. ogen van je. Die stomme ogen van je. Dat ja. ook nog eens? Ja, ook nog. Ja. Nou, de, de Nederlands stond op zijn kop ja. hoor. Van, ja. hoe, hoe kon hij dit aandoen? Terwijl. Ja. Je... Ik dacht, die Kees Groenteman, dat is natuurlijk absoluut familie van Hanneke. Dus ja. dat is, en Hanneke is een boezemvriendin van Paul, ja, dus... Uh, dat was, uh, zo zat het ook. Ja, zo zat het helemaal. Oh, God. Was geen, uh, nee. Maar heb je daarna nog veel zangles genomen? Nee, nee helemaal niet. Want het, nee. Want daar ging het niet, helemaal niet om. En hey, dat was vals. trouwens ook nog eens niet vals. Nee, nee een beetje wel. Een maar maar beetje, voor een kindje van zeven is het ja, niet slecht. Ja, ja het was niet nee, nee, heel duidelijk voor een kindje van zeven. Met uh, anderhalf miljoen kijkers, Zeker. voor ze snuffert. En de grap is natuurlijk nu wel. Dat wou ik horen. Ja. Maar de grap is natuurlijk wel dat je nu ook in het Madiwodo Wodo ja. vrijdag show. Uh, ja, drum ik. Ja. In de band zit. Ja. He, dat is de band van je broer? Ja, mijn broer. Jan, Jan, Jan. Ja. Ja. ja, Nou, waanzinnig. En uh, Jasper heeft deze week ook nog eens meegespeeld. Uh, omdat de vaste ja, de, bassist. Ja, uh, kon niet, dus uh, Jasper viel erin. Dus het is één grote. Uh, yeah. Ja, want dat is Daniel uh, van. Uh, Roze, van Simon de Die Simon zijn, en zijn hier ook geweest. Ja, die zijn hier ook ja. geweest. Nou, en ja. de Secret Love Parade ook. Precies. Had er een van die dames verkering met jullie? Nee. Uh, nou, nee met, de ex, met de ex-lid van onze van Met ex-lid? Ja, dat was ja. Eerst, waar, eerst waar jullie hem vieren. Ja, ja, klopt. En die ging met Janna, of wat? Ja, ja, die ging met Janna. Nog steeds. steeds. Oké, okay, en Aino ja. die gaat met die van I'm ook. Het is ja, allemaal precies. één ja. grote familie. Ja, mm -hmm. <laughs> Zo is het. Ja, nou, ik weet het toch wel allemaal. Zeg, en hoe is het nou <laughs> om Gerard Joling te begeleiden? Ja, heerlijk. Ja, toen was ik er helaas niet. Maar uh, nee, het is wel heel leuk om dat soort uh, figuren langs te zien komen en uh, te begeleiden. Ja. En dus hele andere muziek uh, te ja, spelen. Ja, heel anders. Ja. Maar goed, jullie hebben samen uh, jarenlang in een coverband gezeten. Ja, klopt. Of Nog steeds. Nog steeds. Ja, met de we Heel huur. verantwoorde covers. Wel. Ja, de 60 oké. 60s, hit. Uh, is, uh, leuke 60 Dus jullie hebben een heel breed repertoire kunnen jullie spelen. Ja, maar dat is weer niet met Lola Kite. Nee, nee, nee, dat is we weer onze eigen ja, nummers. Ja, ja, dus maar dus met de, met de beat, uh, onze Sixties cover bands, ja. kunnen we wel, komen we wel ver. Maar we spelen alleen maar dingen die we zelf leuk vinden. Angie ja. g bijvoorbeeld, dat komt er echt niet in bij ons. Uh, dat zag ik niet Viefen. uit de jaren zestig. Oh nee, nee. nou, <laughs> daarom al we helemaal vaak niet. Ja. Dus zet wel... hem maar lekker te een... trek hem maar naar je toe, ja. Hé, welke school hebben je? middelbare school, gezeten, jullie gezeten? Samen? Ja, openbare scholengemeenschap Bijlmermeer. Oh daar hebben jullie elkaar uh, Ja, op de, op de OSB, ja. Ja, in de Belmer. All En toen zijn dus, dus op je zestiende zijn je ja, oh, een zo beetje? Ja, nog iets jonger, denk ik zelfs. Ja. ja. Maar dan ga ik toch nog even verder terug. Heb, heb, kom je uit een muzikaal gezin? Uh, nou ja, mijn broer is muzikaal. En uh, uh, verder valt het wel mee eigenlijk. Mijn uh, ja, ouders zijn niet heel... Uh, nee, die zitten in het onderwijs allebei. Uh, hebben ze al heel lang gezeten. Nu zijn ze ook wel met andere dingen bezig. Maar uh, is... geen uh, muziek uh, Nee, ouders. nee. Ja, dat is wel altijd heel erg gestimuleerd hoor. Maar, maar wat, uh, wat, wat draaiden ze thuis aan muziek? Ja, hazes. Echt waar? Ja, hazes, ja. En uh, ja, ja, eigenlijk heel veel Nederlandstalige dingen, ja. Echt waar? Ja. ja. Heb jij ooit al iets in het Nederlands gezongen? Nou ja, je hebt het net gehoord. Was dat Nederlands? Ja, ja. Wat? Dat vorige nummer? Nee, net. Oh, dat? Ja. ja. ja. Hey, het is laat. Ja, goed. Dus ik, ik, ik neem het je niet kwalijk. Nee. nee. Ja, we, we hebben, Jasper en ik zijn begonnen met eigen nummers opnemen. En dat waren Nederlandstalige nummers. Ja. Wat voor dingen? Waar leek het op? Ja, waar leek het, het op? leek echt helemaal nergens op. Nee, het is vrij unieke muziek was het. Ja. Kan je nog iets te het leek, het leek nog het meest op Spinvis eigenlijk. Ja. Qua Nederlandstalige muziek. Oké. Okay. Ja. Dus jullie waren je tijd ver vooruit, maar je dacht, dit, dit kan nog niet. Dus... Het was inderdaad echt een jaar voor Spinvis nog. Ja. Zo, dat we dat deden. We waren echt heel jong toen. Ja. Nou. En uh, uh, bij jou thuis, Jasper, wat was, uh, jouw vader had een enorme platenkast. Ja, klopt. Ja. En daar zaten jullie wel in de grasduinen. Ja. ja, zo zou je het kunnen zeggen. Wat draaide je vader graag toen jij jong was? Of toen je bewust was dat je hoorde wat er gedraaid werd? Nou, ik, ja, mijn vader heeft heel veel hele goede platen, maar die draaide die niet echt. In mijn herinnering toen ik jong was. Hij draaide vooral veel Frank Zappa en dat soort dingen die ik echt vreselijk vind. O oh ja? Echt waar? Oh. In ieder geval, daar heb ik de, de meest levendige herinneringen aan. Dat ik oh. er echt helemaal naar van werd als hij dat weer opzette. Maar uh, toen ik me voor muziek begon te interesseren en een beetje een eigen smaak begon te ontwikkelen... toen liet hij me wel allerlei dingen horen die daar een beetje bij pasten. En ja. daardoor heb ik wel heel veel ontdekt. Ja. Ja. Wat is, het staat ontzettend te brommen, dat ding, hè, je mm. achter me. Ja, ik... Kan het niet even uitzetten? Geen idee wat het is. is het of, uh, vind je niet? Dat zou kunnen. Hoor je dat als luisteraar? Dat weet ik niet. Nou, die basversterker. Zo heel even, ja. Nee, het is niet de basversterker. Nee, dit nou, zet wel hem dan al. maar weer aan, want anders ben je dadelijk uh, nee. lul. Oh, Oké, okay. nou goed. Het is de kleine. Het is de kleine? Ja, het is de kleine. Ja. Hé, hey, en nou zit Bram daar zo uh, zielig aan de andere kant. Bram, jij komt uit Zeeland. Ja, klopt. Uit Terneuzen. Nee, Vlakbij terneuzen. Vlak terneuzen. Nou, volgende week hebben wij een andere Terneuzenaar. Laurens Juwensen, ken je die? Nee, van de Hé? Huh? Nee, ik weet het niet. Nooit van gehoord? Weet ik niet, wat doet hij? Nou, hij, hij is ook muzikant. En hij speelt met Velofsky. Hij was zwaar twee weken geleden hier nog te gast. Nee. Maar het is een heel ander genre dan jij. Maar jij zit ja. ook in een band. Een heel ander genre dan Lola Kai, toch? Ja. Bloem. Bloem. Zoals blues, maar dan met een. Um... Bloem, uh, blues. Oh ja, nou goed. En dat is zeeuwse hard rock of wat? Ja, zoiets, ja. <laughs> en, en, en speel je daar ook nog mee? Nou, dat is vrij rustig de laatste tijd. Maar. Um, dus ja. Want ik heb begrepen dat Zo jij zegt. Het mossel in... Huh? Mosselrock. <laughs> Mosselrock. Mosselrock. <laughs> weet je hebt zelfs ja. in, het, in, het, in het voorprogramma gezeten van uh, de... Hoe weet je het nou? Uh, de Vanyettes. Ja, jullie morgen ook weer mee gaan spelen? Ja. He, en hoe kom je in Amsterdam verzeild? Ja, ik moest een keer uh, optreden met Bloem. En toen moest Jasper die avond ook optreden met Mos. En toen zag hij mij spelen en toen raakten we aan de praat. En toen zijn we een keer gaan jammen met uh, nog wat kennis en, van Jasper ook. En dan zat Kees ook bij. En zo is het balletje gaan rollen. En wat viel er, viel er op aan, uh, aan, aan Bram, dat je hem aansprak? In eerste instantie natuurlijk zijn goede looks. Ja. Uh, oh ja, dat scheelt, uh, ja. En zijn lengte, hij past een beetje bij jullie. <laughs> ja. Ja, ja, precies. Je ja. uh... hoeft ons niet geïntimideerd te voelen als zijn naam staan. als het om lengte gaat dan. Je ja, hebt Mick Jagger lengte, wel. hè? Ja. Ja. Ja, ja. Nee, het is gewoon ja. een hele muzikale, uh, muzikale vogel. Ja. Nou, het Met... valt wel meteen op, hij was gewoon heel inventief ofzo. en dat, dat zie je meteen ofzo. dat hoor je en zie je meteen. En dat, dat zie je niet zo vaak in Nederland, inventieve muzikanten. En dat was wat ik meteen bij Bram dacht. Oké. Okay. En uh, uh, nou ja, jullie hebben in, ja, wat je al zegt, je zit uh, ook in Mos en die bestaat al een tijdje langer. Hè? Mm -hmm. Ja, uh, klopt. Kunnen we ook weer iets van laten horen of hoeft dat niet? Mooi, hoeft niet. Ja. <laughs> maar jullie, zijn al, jullie gaan van de zomer misschien al jullie derde album opnemen? Als Mos? We zijn al bezig. Zijn al ja. bezig. Ja. En bijt dat elkaar niet? Gaat dat niet uh... Tot nu toe gaat het uh, verbazingwekkend goed. Het is toch net een heel andere stijl. Maar er is wel, uh, Daniel, waar we het net al eerder ja? over hadden... dat is mijn invaller nu bij Mos. Oh, dus oké. Okay. Wat dat betreft. Ja, ja, ja. Soms is het een beetje moeilijk, maar gelukkig heb ik een invaller. Ja. Even nog terug naar die muziek. Wat, wat, wat luisterde jij... Uh, of wat, wat, wat hoorde jij thuis aan muziek? Ja, mijn ouders draaiden vooral heel veel radio. De radio stond altijd aan. En meestal Studio Brussel, want Zeeland ligt ja. vlak bij België. <laughs> en uh, ja, mijn vader heeft... Uh, wat ik me het meest herinner is de, de, de hoes van Born in the USA van Bruce Springsteen. Ja? Ja. Oh. <laughs> en vond je dat ook mooi? Ja, ik, vind, ik ben een groot fan van Bruce Ja, echt waar? Ja. Ik ja. oh, kan ik helemaal niet tegen <laughs> ik Helemaal niet tegen iemand. En, en Pink Floyd, wat vond jij daarvan? Ik heb pas echt uh, eigenlijk het oude werk leren kennen toen ik Jasper en uh, Kees heb leren kennen. Want dat, ja, dat vond ik te gek. Ja, dat vonden jullie wel, dat sprak jullie heel erg aan. Ja, grappig. de jaren zestig Pink Floyd. Vooral. Ja, die, echt, die, die, eer, die allereerste plaat, hè? Nee, ja. De eerste platen. De Piper at the Gates of Dawn. Ja, ja vooral ja. die. Ja. Ja. Ja, dat is, uh, ja, die plaat was heel belangrijk uh, voor ons toen wij elkaar ontmoetten, eigenlijk, of het jaar daarna, toen we op de middelbare school zaten. Ontdekten ja. we eigenlijk die plaat. Uh, Tijdelang niks anders gedraaid ook. Nee, we echt waren echt volledig je. verslaafd <laughs> en ook een soort van geobsedeerd door die plaat. Van al die geluiden en die stemmen en die liedjes. En waar het, ja. We waren ook vooral geobsedeerd door Sid Barrett gewoon ja. als figuur. Ook zijn solo platen. En nou. het een vreemde, vreemde, vreemde man hè. Ja. was ja. toch wel onder ja, invloed van LSD. Uh. Ja. ja en, en toch wel ergens iets niet helemaal goed in zijn nee, hoofd. Nee, sowieso nee. al. Waardoor hij waarschijnlijk ook zulke mooie muziek heeft gemaakt. Maar inderdaad, met invloed van de drugs, gewoon is hij helemaal ja, loosgegaan. Kon hij hè? niks meer eigenlijk. En toen is hij door zijn uh, familie eigenlijk afgezonderd van alles en iedereen. Tot ja. aan zijn dood eigenlijk. Ja, 2006. Heel, ja. Ja. Ja. Ja, hij is eigenlijk heel tragisch. Ja. Of eigenlijk, het is heel tragisch. Het is heel tragisch. Ja. <laughs> oh. hey, morgen spelen jullie in uh, Broek. Broekpoep. Broekpoep. Dat zeggen we dan. Het is, dat is een rare naam. Hoensbroek. Broekpoep. Broek. Broek, broek, broek, broek, broek, broek. In de Hoensbroek. Oh. Hoensbroek. Ja. Ik hoop dat jullie niet te vroeg geprogrammeerd staan. Dat je dadelijk nee, 7 horen. uur. We rijden om oh. 1 uur weg uit Amsterdam, dus oh. we kunnen wel een beetje uitslaan. Ah, nee. ja. oh, oh, okay. We al voor 11 uur de bus moeten halen bij Dix. Dus ja. echt uitslapen zitten niet in. Nee. Hey, we, uh, jullie hebben wat muziek meegenomen. Uh, wat vind je leuk om te laten horen? Ik uh, kijk even naar Nico en Thomas. Volgens mij stond eerst op de planning uh, als eerste. Little Anne met Who Are You Trying To Fool. En wat is dat? Een uh, mega obscuur uh, Northern Soul nummer uit de jaren 60. Oké. Okay, nou... Het is in die tijd nooit uitgebracht. Het is pas een paar jaar geleden ontdekt. Het is ergens gevonden. Oké. Okay. Ja. Goed, nou, ik ben heel benieuwd. Laten het horen. Kondig jij maar af, want ik heb niet onthouden wat het was. Uh, Little Anne, met Who Are You Trying To Fool. En die Little Anne, heb je dat nog een beetje opgesnoord? Uh, wie en wat het was? Ja, er is vrij weinig over te vinden. Ze heeft, ze heeft een album opgenomen in die tijd. Alleen het is dus nooit uitgebracht. En dit was een van de nummers van dat album. En ze heeft volgens mij wel één singeltje uitgebracht in, die, in de jaren zestig. En waar kwam en, ze vandaan? Uh, Detroit. Het is uh, een beetje uit de Motown-hoek. Uh, en was ze zwart of was ze wit? Zwart. Ja, hè? Ja. Dat dacht ik ook wel te horen. Nou, hartstikke goed... Ben je op jacht naar dat soort dingen? Of hoe, hoe vind je die? Uh, ja, hoe vind ik die? Ja, ik zit best wel vaak op mijn muziekblogs muziekblogs. En... Bij anderen te kijken. D dus, dit stond uh... toch gewoon op in een plaatszaak? Ja, inderdaad. Dit stond op in Concerto. Ja, Oké. Okay. Zo ken ik het, ja. Dat, uh, maar dan vind ik het wel meteen interessant om te, we te, te weten wat het is. En dan koop ik het vaak ook gewoon ja. meteen als ik iets in een winkel hoor wat ik leuk vind. Ja. En, uh, en ja. hoe inspireert je dit uh, voor Lola Kijt? Die links, nou ja, qua bas-gitaarspel ben ik best wel beïnvloed door de jaren 60 soul dingetjes ook wel. Ja, ja. Uh, Laten we het ja. hebben over Lone want dat uh, stond uh, ontstond al weer bijna vier jaar geleden, zo'n beetje. Ja, was het drie, nee. drie en een half ja, drie drie jaar. En, yeah. ja. Zoiets? Want jullie hadden, nou ja, goed, je, jij speelt dus ook in Mos, jij in Bloem en jij op B Bloem. En, uh, <lacht> en jij hebt gespeeld bij Betty en Viert, en je had dus de, de beat en weet ik veel wat waar je allemaal speelt. Ja. En toen hadden jullie zoiets van, nou gaan we een eigen ding maken? Ja, nou ja, Jasper en ik zijn eigenlijk wel echt al dus vanaf de middelbare school samen muziek aan het maken. En daar, dat zijn we eigenlijk blijven doen tot nu dus, tot en met nu. En in de toekomst. <lacht> nee, en uh, op een gegeven moment ben ik wel uh, gaan studeren in Tilburg, dus toen uh, oh, ja, stond het op een iets lager pitje. Wat studeer jij? Uh, drums. Op het conservatorium. Oh ja, oh, gewoon. Ja. Ja. ja. ja. En uh, nou ja, toen uh, zijn we nog steeds doorgegaan daarmee hoor, maar goed, ik schreef gewoon de nummers en, en samen met Jasper kregen die echt vorm en namen ze, die namen we dan op en daar hebben we echt heel veel van liggen, daar hebben we nooit iets mee gedaan. Maar we hadden wel altijd zoiets van, ja, dit heeft gewoon potentie en op een dag beginnen we wel een band waarmee we deze ja. samenwerking echt je, goed voor ja, kunnen geven. dat je voelt van welke vorm het precies moet hebben, dat komt dan. Je moet ook de juiste mensen tegenkomen. En ja, precies. Toen we Bram tegenkwamen was het voor het eerst dat we iemand vonden met wie we gewoon een beetje, ja, gewoon een beetje echt op een prettige manier muziek uh, konden ja, maken. Ja. Ja. ja, de juiste klik inderdaad. Dat ja. is een betere verwoording. Ja, zit hij te stralen hoor. Met z'n blossen. Nee, maar toen, toen kwam ik toch terug uit Tilburg, zeg maar. na vier jaar, vijf jaar heb ik daar gewoond trouwens. En um, zo ging ik weer gewoon in Amsterdam wonen, waar ik, waar ik ook vandaan kom. En toen zijn we eigenlijk meteen begonnen met het samenstellen van, van een band. En toen zijn we gewoon heel hard op zoek gegaan van... Ja, nou, maar jij, jij, jij bent dus drummer eigenlijk, heb je ja. geleerd. Maar ja. um, in ja. deze band is het uh, voornamelijk de, ja. de synthesizer, de geluidjes. De, ja. ja, dat wordt de kern, is de kern geworden, toch? Ja, en, en ook wel elektronische drumgeluiden. Dat bedoel ik, ja, nou, ja. Al, die, al die dingen. Ja. Dus... ja in, de, in deze band zijn er gewoon geen mensen die echt zich alleen maar op één instrument focussen. Dus we doen allemaal wat. En dat is ook een beetje het. Ja, het idee achter de muziek denken dat het allemaal alle kanten opgaan en dat wij ook het hele podium over zwieren naar nou, allerlei verschillende instrumenten en dat ja en daar was het ook geen ramp dat uh, jij de kaartje vergeten was ook al nee. was Jasper wel een beetje boos ja we hadden kleine wat een Nee, een klein, was helemaal uh... niet boos nee, nee nee echt niet hey, maar toen ja. <laughs> Maar goed, je hebt het helemaal opgelost. En, en, en de drummen, nou, je zoekt eventjes, je kijkt even om je heen en nou, wat klinkt je er? Je zit een stoel staan en dan ja. Uh, ja. denk je van, nou goed, dan gaan we opslaan. Maar, uh, toen ging je dus die, die nummertjes maken en uh, dan noemen mensen het opeens, uh, jaren tachtig, uh, ik yeah. had er helemaal geen last van. Ik denk, nou, dat, uh, ja, tuurlijk, je neemt alles mee, dus ja, je precies. krijgt alles weer verwerkt en geremixed en... Uh, wij hebben ook wel, ja, we, we hebben wel echt tegen gevochten of zo. Om niet als een jaren 80-band nee. uh, al, alleen maar uh, neergezet te worden. Maar ja, dat gebeurt nog steeds. Er zijn ook recensies van de platen die gewoon zeggen: van ja, leuke tribute aan de jaren 80. Maar uh, ze doen er verder niks eigens mee. Maar ik begrijp het ook niet helemaal. Nee, dat begrijp ik ook niet. Nee. Maar ja, goed. Ik denk dat veel journalisten gewoon graag een, een soort handvat hebben. En uh, bij ons is dat, -t -e -t -t -e. zijn dat de jaren tachtig. Ja. En daar, ja, daar word je een beetje mee en weer gezwaaid. Weet je wel? Ja. Daar moet je het mee doen. Ja. Of zo. Maar ja. je merkt ook dat als je zelf er iets anders over gaat zeggen... zoals van dat wij dan nu zeggen van... ja, we maken eigenlijk... Jaren 60 liedjes met jaren tachtig instrumenten, dat de journalisten dat dan ook weer gaan overnemen. Dat, dat je is dat, ook, dat, je ook dat, ook je ook dat steeds maar. vaker gaat teruglezen. Ik bedoel, mensen roepen ook maar wat. Ja, maar weet je, jullie kunnen dus ook gewoon maar wat roepen. Dat, dat hebben we ook gedaan. Dat, is ook zo ook dat zijn we ook gaan doen. Ze doen, nemen dat op ja, ja, ok. ja. Ja. Ja. schelen. Ja. Die slogan, die op. hebben we gewoon, heeft Jasper bedacht. ja, ja. ja. ja. Precies, dus die had ik dus... nou ook weer gebruikt. Dus zie je, ja, maar is dat is alleen maar goed, ja. weet je, want het, het komt van onszelf. Dus uh, daar zijn we het mee eens. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar uh, dan, dan een beetje een rare geschiedenis uh, natuurlijk. Dat jullie, uh, uh, nou was wel heel leuk, dat jullie komen Ferry Rozenboom, hoort die, ro ja? Ja. van uh, Excelsior Recordings tegen. En die zegt, nou ik wil jullie wel uh, op de plaat gooien, oké. Okay? Mm -hmm. En dan gaan jullie naar Vlieland, uh, in, in, in, in de kantine van een camping, gaan jullie een plaat opnemen. Dat vind ik wel een beetje raar. Ja, Bram? Bram? Leg even uit. Bram is er ook nog. Nou, we hadden zoiets van... we willen in, in bijvoorbeeld twee weken tijd uh, een plaat opnemen. En liefst niet in de buurt van Amsterdam... zodat we elke avond even naar huis gaan... of dan weer uh, dit moeten hebben. Gewoon twee weken weg van alles. En uh, Ferry wist nog uh, een aantal goede plekken. En uiteindelijk is het dan Vlieland geworden... Wat wij heel fijn vonden. Maar dan moet je toch allemaal, allemaal, allemaal, allemaal geluidsapparatuur en opname, doen ja, mee. Je hebt gewoon niet zo heel veel meer nodig om een plaat op te nemen. Ik bedoel, oh. studio's, dat is ook iets. Een laptopje. Uit en het verleden. Oh. Ja, precies. Met een laptop we hadden we wel heel veel spullen, spullen. We hadden wel heel veel spullen. Wel meer dan nodig was ook eigenlijk. Het had met veel minder spullen gekund. Ja, al die versterkers, dat was toch wel fijn. Jawel, dat is ja. op zich gewoon fijn. Nee, maar ik bedoel, bedoel ja, meer oh, een nee, statement zeker. te maken... over dat je tegenwoordig geen ja, studio nee. meer nodig hebt... om nee. een plaat te maken. Dat nee, je nee. aan een laptop genoeg kan ja. hebben... om ja. een hele goede muziek te maken. Ja. Dat is dan uh, oktober 2009. En eind 2009 is die, is die plaat klaar. Nee, dat is niet uh, helemaal waar. <laughs> <Of> helemaal <laughs> niet waar. Want eigenlijk was hij pas klaar in augustus 2010. Echt klaar. Oh, hoezo? Ja. Wat moest er dan allemaal nog gebeuren? Nou ja, we, we hebben gewoon in twee weken tijd alle partijen opgenomen, dus ja. ook nog niet de zang, maar wel alle, alle synthesizers en gitaren, bijna allemaal trouwens, en toen hebben we heel veel uh, gemixt, uh, sowieso zijn we begonnen met de zang opnemen, dat kostte ook nog behoorlijk wat tijd, voordat dat er allemaal op stond, ja. dat hebben we ook in Amsterdam gedaan, en daarna zijn we ook heel erg lang bezig geweest met het, ja, het editen en het mixen en nou ja, noem het maar op, dat was echt een uh, lang proces, was, uh, nou, het was ook voor het eerst dat jullie dat natuurlijk deden. Ja. En je eigen ding. Ja, en je wilde echt schaaf aan je eigen geluid. Ja. Ja. En dus ondertussen dat was... veel optreden. Zodat je gewoon ook nog, was... ja. Dus, uh, en, en af en toe zijn we er ook wel periodes een beetje uit geweest. Zodat we weinig tijd hadden ja. door omstandigheden. Of dat Juno, you know, de producer van de plaats, uh, weinig tijd had. Dus daardoor was hij eigenlijk pas veel later klaar. Het lijkt inderdaad alsof hij echt uh, een jaar meer dan een jaar op de plank heeft gelegen. Ja. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Hij was eigenlijk in augustus pas echt klaar. Want jullie brachten de eerste single uit. Was het november? Afgelopen november? Ja. Dat ik... Nou, dat vond ik zo leuk. He, wij, daar zijn we het programma mee geopend. Ja. De, het clipje heb je opgenomen in... Uh, in Flevo Park. In... En ook in Oosterpark? Een paar shots? Nee, alleen in het Park. Alleen in het Park. Amsterdam-Oost. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik vond hem erg leuk. Heel vrolijk. Zo simpel. Ja, ja het is heel simpel, maar het past wel. Ja, ja, pas wel. ja, We worden er ook nog steeds vrolijk van. Het was dus ja, een, nou, een, een picknick eigenlijk. Ja, het was gewoon een picknick. Ja. Ja. Ja. Hey, gaan jullie nog even wat spelen? Want ik moet ja. kijken, die tijd. Oh jee. tic -tac. Ja, tic -tac. En wat gaat het worden dan? Home. Oh, dan moet je nog home. even... even oh, home. Oh, Home. Is, dat is ook, ook... een nieuw liedje. Dat is ook een nieuw liedje. Nou, mensen, dat is fantastisch. Dat is allemaal niet eens op de plaat. De plaat is ook erg leuk. A Lola Kite. En nu pakt Kees dus opeens een gitaar en zit... Oh, ja, ja. uh... Oké, okay, ik zei, ik hou mijn mond... zitten. Uh, had ik nog vragen. Jullie wilden de plaat eerst anders noemen, hè? Maar uh, dat, dat, die naam was net gebruikt. Iemand anders was zo benieuwd wat die naam dan was. Nee, we wilden de band eerst anders noemen. Hoe dan? Nee, en die naam was de plaat. Ook. De plaat? <coughs> dat, hebben ook, dat hebben we ook ooit gezegd. Is dat is zo? Is een andere naam? Hoe, hoe had je de band anders willen noemen? Oh ja. Uh, eerst was het Kimberly Clark. Mm. Mm. Mm. Veel te lang. ja. Lonelijkheid is goed, lekker kort. Ja, dat is ja. ook goed. We zijn er nu uiteindelijk ook blij mee, maar dat was de eerste naam die we op het oog hadden. Kimberly. En waarom Kimberly Clark? Doet geen belletje rinkelen. Kimberly Clark. Nee. Oké, okay, nou goed. Vertel even. Het, het is een, een, een bedrijf dat. Uh... Sanitaire voorzieningen? Sanitaire, Sanitaire. Oh, <laughs> voorzieningen. Uh... Soap Dispensers. Nee, heel vaak tegen op de wc. Oh, op Openbare toiletten. En daarom lijkt het ons van sterker naam, met dan, okay, dan ja. een soort van gratis ja. reclame. En ja, ik kom dan weer ergens, lekker. ik kom openbare toiletten. Oh, nee, ja. nou, je mist niet veel hoor. Nee. <laughs> openbare toiletten zijn er niet op vooruit gegaan. En wie, wie kan vertellen, waarom is, is een droom van jullie, of is dat ook weer zo'n verzinsel waar je, waar je de pers mee lastig valt, <laughs> uh, dat jullie zo graag naar Japan willen? Ja, dat, dat willen we wel echt heel graag, Ja. ja. Waarom niet? Ik het is toch niet heel gek dat je als bent een keer naar Japan wil. Ik bedoel, het is een bizar, fascinerend land. Ik bedoel, volgens mij wil iedereen wel een keer naar Japan. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je dat nooit een keer wil zien. Of ja, wil ik, ben er, ik ben er ook geweest. Ja. Oké, okay, ja, wij, wij zijn er allemaal nooit geweest. Dus en moeten we er naartoe? Of is het Ja, eigenlijk ik, vind het, niet ik vind het ook wel een fascinerend ja? uh, land. Ja, het is inderdaad uh, zo anders. En meestal. Uh, uh, alles is wel op Nederlandse muziek, hè? Op, eh, zoveel mensen hebben ja. succes daar. Ja. Is dat Heb zo? Je... Ja. ja uh, Gerald ja. Jelling is ook heel groot hier, geweest, toch? In Japan. Die ja, ja. ja nee, echt in de jaren tachtig was ja, hij. Ja, ja, heel inderdaad. groot. ja. ja. Nee, klopt. Maar dat is een ander, ander, ander wereld. Ja. Dat jongetje ja. Hamel. Hoe heet hij? Wouter Hamel. Hamel. Wouter Hamel, die is daar ook. Oké. Okay. Ja. Ja. Ook ja. een ander wereld. Dat ja. is ook een ander wereldje. Ja, ach, het zijn allemaal blanken maar, maar... met grote ogen. Dat zijn het wel natuurlijk. Dat zijn wij ook voor hun dan. Ja, Lost, in oh, ja. Lost in Translation? Lost in Translation? dat is wel een fantastische ja. film. Dat ja. ja. is ook wel misschien wel een van de redenen dat ik heel graag... Voor uh, Lost in ja. Translation? Die ja. kant op, ja? op wel. Ja, ja, ja, ja. ja. Dan, ja, dan eenzaam in een hotel ja. uh, belanden ja. en dan ja. your je tegenkomen. Ja, precies. Dus ja. ja. Dat is een beetje waar we het voor gaan doen. We gaan ook allemaal in een ander hotel dan. Oké, okay. ja, nou, dat mag mijn nee. zoon ook precies zo. Ja, ja. Nee, die film die heeft wel... Uh, ja, dat is een mooie film. Heb je de nieuwe film gezien van Sofia? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Somewhere? Ja, ik vind hem heel mooi. Maar goed. Trouwens, ga je wel eens naar de film? Zijn, jullie Ja, film Naar de film, we kijken wel heel veel films, ja. Ja, ja via de kanalen. Ja. We hebben een mannetje die. <laughs> ja. Ja. Nee, via, We downloaden wel eens een film. Ik in We gaan bijna nooit naar de bioscoop. Hè. Ik koop nog wel eens even Maar ik kijk wel, ik ben echt een filmfreak. Ik kijk wel vooral heel veel filmar. Uh, ja ja. Jaar 40 jaar 50 films ja, ja, ja. Te gek. Ja. Um, Zullen we nog een plaatje draaien? Want je had iets meegenomen wat je ook heel erg... Op die stick, wat, wat is dat? Wat staat er op die stick? Uh, dat is Kurt Vile. Dat is nieuw. Dat is, uh, die plaatst een paar maanden uit. Kan, en, kan dat? Uh, ja. Kees Nicks en ik zijn allebei erg uh, fan van uh, die plaat. Erg gecharmeerd. En wat is Daarvan. dat voor iemand? Vertel even. Ik heb eigenlijk geen idee wat voor, wat voor iemand het is. Het is wel echt een, komt het een van rocker. Het is, wel het is een, een beetje een vage ja. gast. Ja. Alleen hij maakt vrij rustige, akoestische muziek. Maar... Het klinkt heel erg rock'n'roll, ook al is het zo... Ja, dus, ja ik weet niet. Ik hè? weet niet waar ik... Het is Amerika. Ja. En dan... Ja. Nee, misschien zo, zo... Gaat dat, jongens? Ik zit zo te kijken. Ja, oh, er er wordt gerend. Nou, ik ben wel benieuwd. Laat me horen. Mm. Ik hem een beetje, want hij duurt te lang. Het, zijn, het gaat dat om, om, het gaat om jullie, hè? Ja. ja. Maar ik vind een leuke, uh, nooit nooit verhoord Kurt Vile V-I-L-E. Nou. En dan heb je dus nog een singeltje bij... waarvan je zegt, nou, dat wil ik ook draaien. En wat is dat? Dat is een nummer van The Chills. Een band uit Nieuw-Zeeland. Ja? De jaren 80. En het nummer uit Pink Frost. En het gaat over um, een, een jongen... die zijn vriendin vermoordt in zijn slaap. Oh. En de drummer die is een paar uur na de opname van het nummer ook overleden. En het is echt, voor mij is het echt een soort van magisch nummer. Het is een. Uh... Hey. Ik weet niet wat het is met dat nummer, maar het is echt mijn favoriete nummer aller alle tijden. En... Je krijgt er de chills van, hè? Uh, ja, dat zou, zou je kunnen zeggen. En ik weet dat Kees het ook een waanzinnig nummer mm -hmm. vindt. En Bram, denk oh, ja. ik ook. Maar... Ja. <laughs> ja. is dus echt, ja, ik weet niet. Dat vind ik wel een heftig verhaal. Maar goed, laten we het horen. Oh, <laughs> De Chills uit de jaren tachtig, uit Nieuw-Zeeland... met een uh, huiveringwekkend nummer, pas bij hun bendenaam. Uh, een keuze van, uh, van Jasper en, en Kees en Bram van Lola Kijt. En die staan nu weer klaar voor het laatste nummer. Ik ben heel benieuwd, wat gaat het worden? Is dat iets nieuws of, of iets ouds? Het staat op de plaat. Oh, het staat op de plaat. Uh. Nou, dan kan ik het thuis vergelijken. Ik hoor weer van alles knarsen en, en... Oh man, dit is zo so live. <lacht> pas, op, pas op met die draadjes. Ja. Dan zitten ze allemaal opgepropt. Ik moet een fotootje maken. en Ik moet eens een keer op de site zetten ook die foto's. Van, zitten ze in het hoekje achter een grote vleugel hier in de akm studio ja, is het, is het probleem is met je ons hun middelneem. Wat? Het probleem is hun middelneem. Ja, oké. Ze geeft niet. Een beetje reuring right. in de tent. Nou, je hebt nog drieënhalve uh, minuut nu. It's the scene.